De Profeet, een spel in twee delen van John Breeschoten. Regie Ad Leupler, eerste deel. Wel wel. Een uur geleden kreunend onder een zware migraine en nu achter een glas krachtige pils. Welk medicijn heeft dat wonder verricht? Het afscheid van de zielenherder heeft mij genezing gebracht. <lacht> Halleluja! Peter! Nou, oh, neem me niet kwalijk. Maar je weet toch hoe ik opgelucht ben als die vent zijn weer heeft verlicht? <lacht> naar mij laat je de aangename taak over om hem naar de boot te brengen. Dat hoef je toch niet te doen? De chauffeur kan de weg zelf ook wel vinden. Nou, kom. Je weet net zo goed als ik dat we ons zoiets niet kunnen permitteren. De dominee, deze dominee te laten vertrekken zonder hem uitgeleiden te doen. Waarom niet? Hebben we hem soms uitgenodigd? Hij mm. ja, laat een van die evangelisten... Ja, die hebben toch geen auto? Nee, nee, dat is waar. Nou, als je dan op staat, mijn nederige excuses voor een stukje theater van daar straks. Mm -hmm. Maar ik kon het werkelijk niet langer opbrengen om die zeeman nog langer aan te horen. En ik dacht dat jij er met je christelijke opvoeding... wel wat beter tegen bestand zou zijn. Mag hem even min als jij. <laughs> oh. Ik vind hem een arrogante kwast... die zich verbeeld de apostel Paulus van de archipel te zijn. Ja. En zijn eeuwige klaagzanger... dat het hier met de zending zo slecht zou aan. Nou ja, eigenlijk hm. heeft hij wel gelijk. Het is een ploeg op de rotsen. Hoe lang staat die zendingspost al hier? Toch minstens twintig jaar. Al die tijd hebben ze nog honderd bekeerlingen gemaakt. Nou ja, dit volk winnen ze nooit voor het christendom. Dan werken ze hier nog 500 jaar. De mensen hebben hun eigen goden. En daar schijnen ze beste tevreden mee te zijn. God. God? Wat bedoel je met God? Hm. Er zijn goden, meervoud. Maar de religie van dit volk is monotheïstisch. Ze geloven maar in één opperwezen, mijn beste. En als de resident van dit eiland hoor jij dat te weten. Ik interesseer me niet voor dergelijke zaken. En als mijn vrouw moet jij dat weten. Ik ben atheist. Voor mij zijn alle godsdiensten één pot nat. Namelijk grote onzin. Ja. ja. Dat heb je de dominee ook deze keer weer duidelijk laten merken. Het schijnt je veel genoegen te doen om nu aan voortdurend op de kast te jagen. Oh, we hebben zich bij jou beklaagd. Je gewaarschuwt voor mijn verderfelijke invloed op jouw gevoelige zieltje. Mm, dat niet zozeer. Hij heeft alleen maar opgemerkt dat het bestuur van dit eiland zo weinig doet om het zendingswerk te steunen. Och jee. Wat zou hij dan willen? Dat ik net als Karel de Grote mijn soldaten afstuurde op de onderworpen stammen. Hmm. En ze voor de keuze stelden of je bekeert je of we slaan je kop eraf. <lacht> Kom nou, Helene. We leven in de 20e eeuw, niet in het jaar 800 of daaromtrent. Ja, nou draaf je vreselijk door. Ja. Er zijn heus wel mogelijkheden om dat handjevol christenen bij te staan. Hoe dan? Nou, jij zou die inheemse priesters in elk geval kunnen verzoeken. zich wat minder vijandig tegenover de christenen te gedragen. <lacht> ja, het volk wordt duidelijk geïntimideerd. Mensen die zich willen laten dopen worden op alle mogelijke manieren onder druk gezet. Ja, maar dat is toch vanzelfsprekend? Je kunt toch moeilijk van ze verlangen dat ze glimlach gaan toekijken. terwijl het ene schaap na het andere uit hun kudde wordt ja, geroofd. dat is natuurlijk weer het andere uiterste. Ze betalen de christenen alleen maar terug met eigen munt. En wat dacht je hoe dominees en pastoors in Nederland tegenover vrijdenkers en atheïsten staan? Nou, dan kan ik er fraaie ja. status van vertellen. Ja, maar die voorbeelden die ken ik zo langzamerhand wel. Mm. Begin nou alsjeblieft niet weer over die predikanten en ouderlingen die jouw jeugd hebben verpest. Gisteravond moest je ook weer zo nodig de hele verhaal in geuren en kleuren afsteken. Ik heb een zitten erger, als je dat maar weet. Oh, dat begrijp ik best, ja. Ah, het begon als een plagerijtje. Maar die man neemt ook alles uh, direct serieus. En voor je het weet, vliegen de Bijbelteksten over hel en is je om de oren. Ik begrijp je. Heb jij dan nog niet geleerd wanneer je spreken en wanneer je zwijgen moet? Ja, wat heb je er nou aan om zo'n man tegen je in het harnas te jagen? Ik weet wel dat je allergisch bent voor dominees, maar je kunt je toch wel een beetje beheersen. Die man heeft invloed en niet alleen in de kerk. Als je hem geloven mag, is hij bij de gouverneur-generaal kind aan huis. Als je hem geloven mag, ja. Maar dat doe ik nou juist niet. Volgens mij is je de grootste opsnijder sinds begonnen voor Münchhausen. Ja, dat is best mogelijk, ja. Maar het neemt niet weg dat we onze verbanning... naar dit godverlaten eiland aan jouw grote mond te wijten hebben. Als jij wat minder had lopen kankeren... en niet op zoveel tenen was gaan staan... dan zaten we nou nog op Java. In een heel wat gerieflijke positie dan hier. Jij ja, weet drommels goed dat ik alleen maar mijn mond heb opengedaan... als ik onrecht zag. En dat er zoveel onrecht heerst in deze kolonie... dat is niet mijn schuld. Dat hm. is maar wat je onrecht noemt. Wie een hond wil slanken kan je dan een stok vinden. Wil jij er hier soms een heilstaat van maken? Trouwens, zegt hebt ik een handje van gat om hoge heren dicht de schenen te schoppen. schijnt een soort liefhebberij van jou te zijn. Ja, tot ze er in Batavia spuugzat van werden... die bij de eerste de beste gelegenheid het bos instuurde. Ja, het leek erg mooi. Je werd zelfs resident. Maar in werkelijkheid was het een strafoverplaatsing. En daar zitten we nu dus in de verste uithoek... waar geen hond naartoe wil... Weer eens de eenzaamheid, het klimaat en de onrust... Die plagen die de Europeanen hier regelmatig tot de grens van de waanzin dreigen. Aan het klimaat en de eenzaamheid kan ik niks veranderen. En wat die onrust betreft... ik ben nu zes jaar resident... en de laatste opstand dateert van acht jaar geleden. Nog nooit heeft er zo lang vrede geheerst in dit gebied. En dat komt niet in de laatste plaats... door mijn goede verstandhouding met de priesters. Zal jij niks drinken? Nee, nee, straks misschien. In elk geval ben ik niet van plan... ze tegen mijn te jagen... door de zending op welke manier dan ook te bevoordelen... Als de christelijk geloof bergen kan verzetten, wel, dan heeft het hier een prachtgelegenheid gelegenheid om dat te bewijzen. Ik ben niet ingehuurd als apostel voor het eiland. Mijn voornaamste taak is om de zaak hier rustig te houden. En tot nu toe ben ik daar aardig in geslaagd. Tot nu toe wel, ja. Wat bedoel je daarmee? Hm. Ik ben bang dat de rust waar jij zo trots op bent, niet lang meer zal duren. Waarom niet? Ja, hou je nou maar niet van de domme. Jij weet drommels goed wat het gesprek van de dag is op dit eiland. Ah, die zogenaamde profeet. Heeft de dominee daar soms over zitten zeuren? Hij heeft erover gesproken, ja, oh. onderweg naar de boot. Maar daar heeft de zending toch niks mee te maken? Alim. Hé, hey Alim. Uh, breng me nog een fles bier. Ben je echt niks? Nee. Oh, nee. Ja, dankjewel. je <lacht> wel. We hadden het ook alweer over. Oh ja, over die profeet. En dat is toch geen zaak van de dominee? Het kan trouwens alleen maar voordelig zijn voor de christenen... als iemand de poot onder de stoel van de inheemse priesters wegzaagt. Dat ben ik niet met je eens. Onder de bevolking beginnen zich duidelijk twee partijen te vormen. Eén voor en één tegen die profeet. Het christendom speelt helemaal geen rol meer. Juist door dat conflict houden mensen zich weer uitsluitend met hun eigen godsdienst bezig. En wat zei onze weleerwaarde vriend dan tegen je? De dominee, bedoel je? Ja. Hm. Hij sprak alleen maar als zijn mening uit dat die profeet wel eens gevaarlijker kon blijken dan we op dit ogenblik vermoeden. Waarom? Voor zover ik weet predikt hij alleen maar vrede en verdraagzaamheid. Met geen woord heeft hij ooit tot opstand aangespoord. Integendeel, naar nou het schijnt is hij zelfs een tegenstander van die fanatici die ons in zee willen drijven. Wie weet wiegt hij ons in slaap met zijn zoet gefluit. Zei de dominee dat? Ja. Ach, wat weet Ja, Ja, ja, haal hem die flesjes maar mee. Zeg, hoeveel drink jij wel niet? Je kan er best tegen, dat weet je toch. Wat wou ik ook alweer zeggen? oh ja, wat weet die dominee er nou van? Hij is een week hier geweest. Eén week in een heel jaar om zijn kleine kudde te inspecteren. Ach, wat. Het is alleen maar de kift dat die profeet in een paar maanden meer succes heeft bij het volk... dan de zending in twintig jaar. Oh, vergis je niet. Die man heeft meer ervaring dan jij... Komt hij hier maar een paar dagen per jaar. Hij kende India al toen jij nog in de schoolbanken zat. Dit is Indië niet. Als je uit Java komt, stap je in een hele andere wereld. Dit eiland is niet te vergelijken met welk ander dan ook in de hele Archipel. Een andere godsdienst, andere zeden en gewoonten, andere sociale structuren. Daar zijn de vorige residenten ook stuk voor stuk op kapot gelopen. Ze dachten dat ze dit volk net zo konden behandelen als de bewoners van Java... of een van de andere grote eilanden. Ik zal die fout niet maken. Daarom is de relatie met de priesters ook van zo'n groot belang. Ik denk dat die het optreden van de profeten ook niet zo plezierig zullen vinden. Ach, we moeten ons ook niet verkijken op zijn aanhang. Ja, ik weet wel, de bevolking vergaapt zich aan hem. Maar dat zou in Nederland toch precies zo zijn. Dergelijke figuren komen immers zelden voor. Maar als het er werkelijk op aankomt, laten ze hem allemaal in de steek. We moeten ons er niet zo druk om maken. Het is allemaal een storm en een glas water. Ik help het je hopen. Hm, wat is er? Ha? Nee, niks. Nee, je was opeens zo ver weg met je gedachten. Waar zat je? Ach, nee. Nee, doe nou. Ach. Ja. Ik heb weer een schip in de haven gezien. Mensen met koffers zeulend over de loopplank gaan. Ik heb ze weg zien varen hangen over de reling, roepend en zwaaiend. Oh, mijn god, had ik maar meegekund. Ik hou het niet meer uit, Peter. Ik ga dood in dit vervloekte oord. Jaar in jaar uit dezelfde gezichten, dezelfde roddel... ...hetzelfde gezwets over dingen die totaal niets om het lijf hebben. Jaar in jaar uit de afgunst en opschepperij bij de paar honderd Europeanen... ...die, die hier op de een of andere manier zijn aangeland en, en, en dan... Wat dan, wat dan? Die, die, die onderhuidse spanning die voortdurend voelbaar is. Het is, het is net... Het is net als in Holland op een veel te hete zomerdag. Er komt onweer. Iedereen weet het, voelt het. De hele natuur staat strak gespannen, ook al is er nog een wolk te zien. Zo'n toestand kan soms uren duren en zo voel ik het hier ook. Ach, kom. Jij hebt altijd beren op de weg gezien. Nou, als we op Java zover zitten, was er wel weer wat anders. Jij bent zo'n rusteloze zwerveling die niet eens weet wat je eigenlijk zoekt. Wanneer snap je nou eens dat je het geluk niet ergens kunt vinden... Dat ik je het zelf moet maken. En dat kan overal gebeuren. Als je me eens ophoudt met, met dat vluchten voor jezelf. Jij bent net zo goed op de vlucht. En dat weet jij drommels goed, Peter Maar Ik hoef maar één naam te noemen. Hou op, Hallé. Hou op. We hebben afgesproken om daar met geen woord over te praten. Het verleden is dood te begraven. Weg. voor goed weg. Ach, doe niet zo dwaas. Lidtegen zegt je hele leven mee of je dat doen wilt of niet. Iemand heeft me wel eens verteld dat mensen die een arm of een been verloren hebben soms pijn hebben in het lichaamsdeel dat ze lang kwijt zijn. Idioot hè? Maar het schijnt zo te zijn. Fantoompijn noemen ze dat. Soms denk ik dat jij daar ook aan lijdt. Ik heb allemaal ledenmaat er nog, dus maak je daar maar geen zorgen over. Maar jij hebt wel wat anders verloren en jij weet eens goed wat ik bedoel. Stomheleman, kom versma. Goedemiddag samen. Ah hallo, Sjoerd. Dag. Dag. Uh, ga zitten, man. Ja. Heel even dan. Ik heb weinig tijd. Wil je wat drinken? Nee, nee, doe gewoon moeite. Ik ben zo weg. Ja, Augustus, zeg. Je bent er nog nauwelijks. Uh, ik uh, ik heb een boodschap voor je, Peter. Belangrijk nieuws. Dat weet ik niet. Dat, dat moet nog blijken. Misschien heeft het niks te betekenen, maar ik vond wel dat ik het weten moest. Je maakt me nieuwsgierig. Wat is er dan? De profeet komt naar de stad... Dat is toch niet voor het eerst? Nee, nee, maar het grote offerfeest is al voor drie dagen. En nog gaan de geruchten dat hij blijft. Wel, ja, daartoe heeft hij alle recht. Natuurlijk, ja, ja. Maar vorige jaren was hij tijdens die plechtigheid nooit hier. Nee, nee, er hangt wat in de lucht. Als je de geruchten moet geloven, zal hij als een koning worden ingehaald. En de priesters zijn duidelijk nerveus. Die kopstukken vergaderen ononderbroken. Nee, ze bereiden een actie voor, daar kun je vergif op innemen. En dan hebben we de poppen aan het dansen, Peter, wat ben je van plan om te doen? Nou, als er tot een uitbarsting komt, dan gebeurt dat voor het offerfeest, dus morgen of overmorgen. Mm -hmm. Dan weet ik eigenlijk niet. Wat het beste is: verstrijd patrouilleren of de manschappen conciëren in de kazerne. Dit volk is zo onberekenbaar. Machtsvertoon Ja, machtvertoon kan indruk maken, maar het kan net zo goed werken als een rode lampen stier. Ik heb 80 man op mijn beschikking. En uh, met al die pelgrims zijn er zeker 7000 mensen in de stad. <hums> Als het werkelijk tot massale gewelddadigheden komt, zijn we nergens. En de politie? Politie, daar kunnen we toch niet te brekenen, dat weet je toch zelf ook wel. Nee, nee, het zijn er blijven kinderen van dit volk. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze zich bij de opstandelingen aansloten. Wat, die het nooit plaatselijke politie moeten hebben. Het gouvernement wij wijzer moeten zijn naar die laatste keer. Ja, uh, wat weer dan? Je kunt toch geen soldaten laten opdraven bij burenruzies? Ik heb altijd gepleit voor militaire politie die is veel beter geschikt om de orde te handhaven... en hard op te treden, als dat moet. Die lui hier worden toch immers gereageerd door de priesters. Maar wie weet hoeveel er de deserteren naar naar die profeet overloopt... als het tot een confrontatie komt. Het is een gebaar van goede wil geweest na die laatste opstand. En het heeft duidelijk effect gehad. Ja, de verhouding met de bevolking is nog nooit zo goed geweest. Bovendien, die profeet heeft zich altijd tegen geweld. Ja, zeker, ja, Bekeert. zeker, ja, zeker. Zolang die in de minderheid was, ja. Maar de massa van het volk schijnt nu achter hem te staan. En zelfs, al is hij oprecht... Hè? Dan is het nog de vraag of zijn aanhanger ze wel in de hand heeft. Hij heeft dat nu toch steeds ontkend een god te zijn, of zelfs maar een goddelijk gezant. Maar zijn volgelingen zien een verlosser in hem. En er zijn honderden die geloven dat hij de Hollanders de zee in zal drijven. Ja, maar goed. Ik moet weer terug naar het hier. Die profeet moet er vlakbij zijn. En, uh, als hij binnenkomt, uh, moet ik op mijn post zitten. Dus, Haakje, zijn er nog speciale instructies? Nee, uh, probeer in elk geval de partij uit elkaar te halen. Uh -huh. Je kunt net zo goed proberen het water van de aan elkaar te duwen. Ik ben Mozes niet, maar ik doe mijn best. Vind je het nodig dat ik naar de kazerne kom? Maar nou, Doe dat vooral niet. Ze moeten beslist niet merken dat we zenuwachtig worden. Ja. Het zal wel alleen maar olie op het vuur zijn. Ga je op de hoogte, hè? Tot ziens samen. Ach. Ja. Oh, ik krijg het koud. Ik ga naar binnen. Ja, zo is het wel warm genoeg, Sarina. Oh. Eh, heerlijk. Ik ben op je zo'n Alsof ik koord zat. Ga even zitten, Sarina. Ja, mevrouw. Sarina, weet jij wat het woord heimwee betekent? Jawel, mevrouw. Wat dan? Dat je terug wil naar het land waar je geboren bent. Jij bent hier geboren? Eh, jawel, mevrouw. En je bent nooit weg geweest van dit eiland? Nee, mevrouw. Dus jij kent dat gevoel niet. Toen ik dat schip zag vanmiddag... toen heb ik tegen mezelf gezegd... Met het volgende vertrek jij. Er is niets meer wat je tegenhoudt. Hier ga je ten gronde. Langzaam maar zeker ga je kapot. Ik heb hier niemand, Sarina. Helemaal niemand... En die paar Europese vrouwen hier kunnen niet praten. Ieder woord wat je zegt wordt verder verteld. Niet zo sterk mogelijk aangedikt. Roddelen en aan elkaar de ogen uitsteken met klieren en snuisterijen. Ik word er doodziek van. Ja, vrouw. En de mannen. Een blanke geestelijk is hij niet eens. Geen dominee, geen priester. Het volk bekeert zich toch niet. En de Europeanen die hier zitten zijn ook allemaal heidenen. Want welk goed kiest de mens altijd in zijn hoofd... om in dit godverlaten land te gaan wonen. Weet je dat ze hier vroeger misdadigers naartoe brachten? Strafkolonies nog steeds. Voor Blanken tenminste. Soms kijkt dominee Wittemans even om de hoek... stikt zijn jammerklacht af... en uit zijn medelijden met ons armen... en neemt zo snel mogelijk weer de boot. En de andere mannen praat nooit langer dan vijf minuten met ze. Of in de verhalen ben je al hun middresse. Trouwens, wat zijn het voor mannen. Allemaal zijn ze hier op een vel. En proberen bij de eerste de beste gelegenheid weer weg te komen. Al van hele mislukkelingen. Want nog het gouvernement, nog de handelsmaatschappijen zijn zo gek om hier een goede kracht in te sturen. Hier valt niks terug hier en niks te halen. Oh, ik ben me echt genoeg vergeten. Ja, waar moet ik die nou plaatsen? Is hij ook mislukt? Hij zal het nooit toegeven. Wegens zijn gevoel voor rechtvaardigheid is hij naar dit verbanningsoort gestuurd, zo zegt hij. Ja. Hij zal nog steeds in de tuin zitten. Een verbitterd en ontgoocheld man, oud voor zijn tijd. Hij heeft altijd geschopt en geslaagd om het onrecht te treffen, of gewoon uit machteloosheid... omdat die niet krijgen kon, want die hebben wel. Ik ben ook maar tweede keus. Ik heb dat meisje in Friesland nooit kunnen vergeten. Paukje Veldstra. Ik heb haar nooit gezien. Maar ze moet heel mooi geweest zijn. Heel mooi en heel katholiek. En mijn schoonouders zijn gereformeerd, heel gereformeerd. En toen is Peter naar Indië gegaan. Als je iets vergeten wil, ga je iemand naar de oost. En als je een vrouw wil vergeten, dan ga je naar de oost en neem je een andere vrouw. Maar je neemt jezelf mee, je herinnering, je verbittering tegen je ouders, tegen de dominees en ouderlingen. Die erbij werden gehaald toen die verdwaasde door de duivel bezeten zoon desnoods het crucifix wilde kussen. Bouwkje Veldstra was hem wel een misje waard. Maar ik kreeg Bouwkje niet en heeft later meegenomen. Een soort troostprijs voor de zielige verliezen. Toen ik hem trouwde wist ik nog van niks. Later, veel later, toen hij eerst diep in het bierglas had gekeken... en droefgeestig was geworden. Toen heeft hij me zijn verleden onthuld. En op dat moment... Meteen op dat moment ik dat me door dat ik geen schijn van kans zou hebben. Een dochter van een theekoopman tegenover een Madonna. Oh, maar dat wilde ik niet toegeven. Ik heb gevochten als een dwaas, gevochten in een verloren strijd. Jarenlang tegen de geest van Boukje Veldstra. Die haar vlees wellicht al langer naar rijke boer geschonken heeft. Die zich de naam Peter Posma misschien niet eens meer herinneren kan. En ik aan de haven stond vanmiddag voor dat schip. Toen voelde ik opeens dat ik mijn leven vergooid had. Als ik er nog iets van wil maken, kan ik niet langer meer aarzelen. Hm. Hm. Je zult wel niets van mijn verhaal begrepen hebben, zei Nina. Maar ik moest het aan iemand kwijt. Ik heb niemand anders dan jou. Hm. Ik denk niet dat ik mijn man haat, zei Nina. Ik, ik heb diep medelijden met hem. Maar ik, ik kan hem niet helpen. Zorg voor hem, Sarina, als ik weg ben. Zorg voor hem. Ja, mevrouw. Kom. Ik ga eruit. Ik kan hem niet meer uithouden. Nee, nee, nee. nee. Ik droog mezelf vanaf. O. Geef je de hand ook even aan. Misschien als we kinderen gekregen hadden. Hij is gek op kinderen. Vreemd, hè? Mensen die teleurgesteld zijn in anderen... hoe dood die soms op kinderen zijn. Misschien omdat ze in elk jong leven een nieuwe kans zien. Een nieuwe kans om het beter te doen. Ga maar, Sarina. Ik... Wat is dat? Hoor jij dat ook, Sarina? Uh, jawel, mevrouw. Wat heeft dat te betekenen, weet jij dat? Uh, de, de mensen zeggen dat de profeet naar de stad komt. Hier langs? Uh, hij komt uit de heuvels, dan kan hij het beste deze wegnemen. Wat is er? Wat doe je zenuwachtig? Uh, We gaan kijken. Oh nee, als mevrouw mij nodig heeft, dan... Ik, ik ga met je mee. Ik wil die man ook wel eens zien. Help haar aankleden, vlug. Ja, De mensen, hoe de honderden mensen op de been zijn. Daar komt hij. Pa. Oh ja, ik zie niks. Tussen die groep mannen daar, dat zijn zijn leerlingen. Ze staan te praten met die man. Oh, nu gaan ze verder. Daar is hij. Die man in het midden, met die stok in de hand. Dat kleine veentje, maar hij staat stil. Hij komt naar ons toe. Wel, wel hoge belangstelling voor mijn komst, mevrouw. Mijn nederige groet. Weet u dan wie ik ben? Natuurlijk. Wie op dit eiland, kent u niet, mevrouw? Ja, u moet de situatie goed begrijpen. Ik ben gaan kijken wat al dat labaai te betekenen had. Als u denkt dat ik hier zou moeten begroeten, vergist u zich. Maar mevrouw, u wist toch dat ik zou komen? Of wilt u beweren dat u niet op de hoogte was... Er gingen geruchten rond, maar ik hecht niet zo gauw geloof aan geruchten. Ik moet verder, mevrouw. Met al die mensen kom ik slecht langzaam vooruit. Een ogenblik. Wat gaat u doen in de stad? Ik ben een eenvoudig Belg, mevrouw. Er zijn honderden daarvan in de stad of onderweg daarheen. U weet toch wel wat het doel is van hun komst? Wordt iedere pelgrim zo begroet als u? Soms spreek ik tot het volk, mevrouw. Er zijn velen die mijn woorden willen horen. Wat voor woorden? Welke boodschap brengt u hen? Ik ben niet voor u gekomen, mevrouw. Niet voor de Nederlanders. Ik ben gekomen voor de mensen van dit eiland. Wat gaat het u aan welke boodschap ik hen breng... Wees u maar gerust. Ik predik geen opstand of verzet. Er zijn mensen die daar anders over denken. Mm, u doet op de priesters, mevrouw. Ik heb niets tegen de priesters. Ik heb hen alleen op hun plichten gewezen. Sommigen horen dat niet graag. Vergeeft u mij, mevrouw, dat ik nu verder ga... Het zal weldra donker zijn. De tocht was lang en mijn voeten zijn vermoeid. Vraagt u Sarina als u nog meer weten wilt. Sarina? Ik groet u, mevrouw. Sarina, wat bedoelt hè? Sarina! Uh, nee, niet hier. We gaan terug in het huis. Ja. kent hij je? Uh, Wij komen uit hetzelfde dorp, mevrouw. Wat weet je van hem? Uh, niets, mevrouw. Alleen dat hij de zoon van een visser is. Maar hij zei toch dat je hem meer zou kunnen vertellen. Heb je zijn toespraken gehoord? Uh, twee keer, mevrouw. En wat verkondigt hij? Hij zal ons verlossen, mevrouw. Verlossen? Van, uh, niet van de Nederlanders. De profeet is niet tegen de Nederlanders... Hij heeft nog nooit boos over de Nederlanders gesproken. Nee, verlossen zal hij ons van de priesters en de dorpshoofden, die de mensen uitbuiten en, en steeds meer willen hebben. Geld of rijst of varkens of ossen. De priesters en de hoofden worden ze zo steeds rijker en het volk steeds armer. Tegen de hoofden en de priesters heeft hij gesproken. Bloedzuigers en slangen heeft hij ze genoemd. Maar hij is niet tegen de Nederlanders, mevrouw. Niet tegen de Nederlanders. Maar waarom weegt het volk dan niet aan de eisen van die, die uitbuiters te voldoen? Nergens in de wet staat dat men zomaar de mensen kan uitzuigen. In uw wet niet, mevrouw, maar in onze heilige wetten wel. Het volk moet de priesters en de hoofden onderhouden. Maar die verlangen altijd maar meer... en leven zo in overvloed, dat wij het volk gebrek moet leiden. Maar wie niet aan hun eisen voldoet, dreigen ze met gruwelijke staf... Donder en bliksem en storm en vloedgolven en ziekte en dood. En dan worden de mensen bang. Maar de profeet zegt dat de priesters en de hoofden niet zoveel mogen vragen. Dat de heilige wetten niet toestaan dat de mensen worden uitgebuit. Dat ze moeten krijgen waar ze recht op hebben, maar dat velen het dubbele eisen of zelfs meer. En, en toen u kwam, toen... Toen... Nou, ga verder. Toen ik kwam... Toen u kwam en uw man... Toen zeiden de mensen dat de nieuwe resident rechtvaardig was. Dat hij op andere plaatsen een vriend van het volk geweest was. En dat hij ervoor zou zorgen dat de hoofden en de priesters niet meer zulke hoge eisen zouden stellen. Hmm. Maar hij is een vriend van de priesters geworden en er veranderde niets. Hij is de profeet in de stad en wordt verwelkomd als een koning. Uh, wat denk je, Sarina? Wat zullen de priesters doen? Ik weet het niet, mevrouw. Ik ben bang... Ze haten de profeet. Maar of ze hem iets zullen doen. Heel het volk staat achter hem. Maar ze hebben zoveel macht, de priesters. Zoveel macht. En daarom hebben wij besloten. de bootverbinding. terug te brengen tot eenmaal per veertien dagen. In de hoop dat u begrip kunt opbrengen voor ons besluit, hoogachtend. Ze zijn helemaal gek geworden. Eens per veertien dagen een boot. Dat er vier geen mensen leven. Peter, Zo... Peter, moet je nou eens horen, Peter. Mens, wat kom jij nou weer binnenvliegen? Ik wist niet dat je uit bed was. Wat is er aan de hand? Ze hebben de profeet gearresteerd. De profeet? Ja. Gearresteerd? Wie? De, de eilandpolitie, geloof ik. Vannacht, ergens in de stad. Hoe weet je dat? Ik uh, vond Sarina een tranen. Die had het weer van een van de andere bedienden gehoord. Van een tuinjongen, geloof ik. Ze is helemaal belazerd. Wat uh, ga je doen? moet ja, bellen. Ja, hier de resident. Geef me onmiddellijk de kazerne. Ja, ik wacht. Dat laten zijn aanhangers nooit op zich zien. Ja, stil toch even, stil. Hallo? Hallo, hier de resident. Kan ik onmiddellijk kapitein Bergsma spreken? Ja, onmiddellijk. Zoek hem dan op, Een haast je een beetje. Ja, ik wacht. Sarina is helemaal overstuur. Waarom? Is er dan een aanhangsel van? Ze heeft hem een paar keer gehoord, dus schijnt nogal onder de indruk te zijn. Dat heb je me nooit verteld? Ja, ik weet het ook pas sinds gisteravond. Waar blijft je nou? Er moet iets gebeuren, anders dan vliegen die laar elkaar nog naar de keel. Ja, ja. Hallo, Shorts, hier is Peter. Zeg, weet je... We... Oh, je hebt het al gehoord. En waar hebben ze hem? In het huis van de opperpriester. Daar was ik al bang voor. Nee, nee, nee, ben je gek, zeg, nee. Nee, weet je wat je moet doen? Uh, uh, ga erheen en breng de opperpriester zelf hier naartoe. Ja, ja, naar mij toe. Zeg maar dat ik hem dringend moet spreken. Wat? Nee, nee, in geen geval geweld. Als hij weigert, bel je onmiddellijk. Dan moeten we iets anders bedenken. Ja. Ja, succes. Storm in een glas water, hè? Verdomme. Ik heb steeds geprobeerd goede maatjes met ze te blijven, maar nou gaan ze toch te ver. gevangen nemen. Zijn ze me helemaal belazerd. Daar hebben ze helemaal geen bevoegdheid toe. O, dat weet ik nog zo net niet. De eilandpolitie kan toch wel iemand arresteren? Ja, maar niet op bevel van de priesters. Je had toch op je vingers kunnen natellen dat ze ver zou komen? De heersende klasse kan dat gedrag van die profeet niet meer tolereren op den duur. En dat had ik dan moeten doen. Laten oppakken? Op welke beschuldiging? Hij heeft zich nooit tegen ons gezag verzet. Hij is alleen tegen hun eigen heersers keer gegaan. Hij had niet eens ongelijk. Want als je het goed bekijkt, zijn het niks anders dan een stelletje doodgewone bandieten. Het is toch God geklaagd om te moeten aanzien hoe ze hun eigen mensen plunderen en uitzuigen? Smeerlappen. Waarom heb je daar dan niks aan gedaan? Wel, nou, nou, nog mooier. Wat krijg ik dag in dag uit van mijn geliefde echtgenoten te horen? Dat het mijn schuld is dat we hier in dit onzalige oord zijn terechtgekomen. Dat ik met mijn mond had moeten houden en had moeten doen alsof ik doof en blind was. Heb ik die methode gevolgd op dit eiland jarenlang? Tot nu toe is het goed gegaan. Maar nou zie je wat er ten slotte van komt. Dan nou zitten we met de brokken. Zeg jij nou maar wat we moeten doen? Jij wist het toch vroeger ook altijd zo goed? Oh ja hoor, ja, geef me maar de schuld. Wie is de resident, jij of ik? Ik bemoei me niet met godsdienst, verkondigde je altijd. En nu zit je er opeens wat over je oor in. Je had veel eerder moeten begrijpen dat de religie hier het hele leven beheerst. Het zijn toch ook de priesters die de politieke macht in handen hebben? Er zijn toch nooit conflicten geweest? Ik heb ze altijd de vrije hand gelaten. Precies. Juist daardoor doen ze gewoon wat ze willen. Ho, we kunnen die profeet best gevangen nemen. In de ogen van de resident is dit een religieuze zaak en daar brandt hij zeker zijn vingers niet aan. Godsdienst en politiek zijn op dit eiland niet te scheiden. En jouw opvatting om je wel bezig te houden met het ene, niet met het ander... die heeft ons uiteindelijk deze ellende bezorgd. Hoeveel keer moet ik je nou nog zeggen, wat had ik dan moeten doen? Hoe had ik in vredesnaam die man het zwijgen op kunnen leggen? Hij heeft niets onwettigs gedaan. Je had hem kunnen laten weten dat hij zich matigen moest. Je wist immers hoe de priesters zouden reageren. Ja. En hoe zouden de hoge heren dat opgevat hebben... We zouden glimlachend hebben toegezien hoe de resident waakhondje speelde op hun erf. Ik heb niet veel ruimte om te manoeuvreren op dit eiland... maar een marionet ben ik nog altijd niet. Je kan zeggen wat je wilt van die dominee Wittemans... maar in die paar dagen dat hij hier was... had hij de situatie beter door dan jij in al die maanden. Ach, pas toch met al die dingen? Ach, schaal met jouw Waarom zul je hem geen telegram? Dat hij direct moet terugkeren en op mijn stoel moet gaan zitten. en zou wel meer op Salem lijken dan ik. Ik ben blij, Penghoeloe, dat u op mijn uitnodiging bent ingegaan. Gaat u zitten. Jij, ja, natuurlijk, ook zoet? Ja. Ik ben met alle genoegen gekomen, meneer de resident. Mag ik u iets te drinken aanbieden? Nee, dank u, meneer de resident. Kaptein, kunt u mij de situatie in de stad beschrijven? Rustig. Onnatuurlijk rustig, zou ik zo zeggen. Wat is er gebeurd met die... Uh... zogenaamde profeet? Die is door de politie gearresteerd. Wanneer? Vannacht. Waar bevindt hij zich nu? Dat kan de Penghulu u beter vertellen? Penghulu? En mijn huis. Is dat... Ja... Breng ons twee flessen bier. Met glazen. Twee flessen, meneer? Twee, ja. De Penguru doet niet mee. Ja, meneer. Ik wilde net zeggen, Penguru, dat ik het merkwaardig vind... dat de gevangene zich in uw huis bevindt. Waarom niet op het bureau van de eilandpolitie? U gebruikt het woord gevangenen. Maar dat is een misverstand... Wij wilden alleen maar met de man die door sommigen een profeet wordt genoemd... een gesprek hebben. Kom nou, Pengulo. Die man trekt al bijna twee jaar op het eiland rond. Was niet eerder gelegenheid voor zo'n gesprek? Wij zagen tot nu toe geen aanleiding. En laat u de mensen met wie u wilt spreken altijd door de politie naar huis brengen. Meneer de resident, dit is geen eenvoudige zaak. Dat weten wij beiden. Pengulo? Wij zijn altijd goede vrienden geweest. Mm -mm. En dat er nooit conflicten tussen ons zijn ontstaan... ligt naar mijn mening aan het feit... dat wij elkaar altijd hebben gerespecteerd... en ons nooit met de zaken van de ander hebben bemoeid. Het is zoals u zegt, meneer de resident. En daarom vraag ik mij af... waarom u zich nu zo plotseling buiten uw bevoegdheden hebt begeven. Ik begrijp u niet, meneer de resident. Laten we elkaar nog niks wijsmaken, Bengulu. U hebt het bevel gegeven om iemand te arresteren. Die bevoegdheid bezit u niet. Maar, meneer de resident, de eilandpolitie... De eilandpolitie brengt een man naar uw huis zonder dat u van zijn komst op de hoogte bent? Pengulo, alstublieft. Ja. Zet maar op tafel, Alim. Ja, meneer. Wat ben jij vergeten, Alim? Ik... Ik weet het niet, meneer. Dank je soms dat wij die flesje met onze tanden open krijgen? Wat ben jij vergeten, alleen? Een opener, meneer. Ik zal er direct een voor u halen, meneer. Maar nee, laat maar. Er zit wel eentje in mijn zakmes. Maar voor u daar wel aan denken. Hm? Ja, meneer. U kunt nu wel gaan. Bengulu. Wij zijn altijd eerlijk tegenover elkaar geweest. Laten we dat blijven. U hebt de commandant van de eilandpolitie bevolen de man die mijn profeet noemt, naar uw huis te brengen. Niet bevolen, meneer de resident. Dringend verzocht. Goed, dringend verzacht. U hebt daarmee misbruik gemaakt van uw positie. Ik begrijp u niet, meneer de resident. Ik, ik mag de politie toch wel iets vragen. De commandant kan toch weigeren. Dat zal hij tegenover u niet durven doen. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Bovendien houdt u de profeet vast in uw woning... Meneer de resident, vasthouden, eh, vasthouden is zo'n groot woord. Dus, als ik het goed begrijp, mag hij vertrekken wanneer hij wil? Dat hangt helemaal van het verloop van het gesprek af. Als wij het eens worden, kan hij onmiddellijk gaan waar hij wil. En anders? Meneer de resident, u moet begrijpen dat het beter is voor het volk dat die zogenaamde profeet zich niet vertoont op het offerfeest. Dat zou alleen maar onrust veroorzaken. En wat dacht u dat het gevolg zou zijn als u hem vasthield? Meneer de resident, dit is geen eenvoudige zaak. Wij hebben het altijd zeer gewaardeerd... dat u zich nooit met onze zaken bemoeide. Zelfs hebt u de christelijke zending nooit gesteund. En onze verhouding is altijd goed geweest. Ik ben er trots op u mijn vriend te mogen noemen... en hoop dat, dit, dat deze aangelegenheid onze vriendschap niet schaden zal. Dat zal het geval niet zijn als u die, die prediker onmiddellijk laat gaan. Meneer de resident, dat kunt u niet van ons verlangen. En waarom niet? Dat zou een grote overwinning voor hem zijn. Het volk zou massaal zijn zijde kiezen... En dan heeft hij zijn doel bereikt. Wel, het boel. De machtigste man van dit eiland te worden. De machtigste man is de resident. Bij de gratie van tachtig geweren. Als die prediker, zoals hij hem noemt, op vrije voeten komt... hoeft hij slechts één woord te zeggen... en geen blanke komt levend dit eiland af. Ons volk is fanatiek, meneer de resident. Er zijn hier grote opstanden geweest... En vele Nederlanders zijn daarbij op gruwelijke wijze omgebracht. Maar dat weet meneer de resident natuurlijk ook. Maar hij heeft toch nooit tot opstand aangezet? Hij was wel wijzer, meneer de resident. Eerst moet hij het volk rond zich verzamelen. En daarbij zijn wij, de priesters, de voornaamste hinderpalen. Wij hebben bij opstand geen enkel belang. Bij vorige gelegenheden stonden de priesters anders wel vooraan. Bij vorige gelegenheden hadden wij een andere resident. U hebt voor uw opvatting geen enkel bewijs. Voor zover ik heb gehoord predikt hij slechts vrede en verdraagzaamheid. Met geen woord heeft hij zich ooit tegen ons Nederlanders gekeerd. Ik beschouw dit als een interne godsdienstwist. En als iemand er een andere religieuze opvatting om na wil houden... dan is dat zijn goed recht. U hebt zich nooit verdiept in onze cultuur. U begrijpt niet wat het voor ons betekent als iemand zomaar tracht wetten en tradities omver te werpen die ons heilig zijn. Wij priesters zijn altijd de natuurlijke leiders geweest. En nu wordt het volk tegen ons opgezet. Maar wat zegt hij dan? Wat doet hij dan? Hij beschuldigt ons van de vreselijkste dingen. Hij maakt onze voorschriften belachelijk. En vertrapt onze geboden. Wat voor geboden? Dat kan ik u wel zeggen, maar begrijpen zult u het niet. U kent niet onze tradities, onze zeden en gebruiken. U weet niets van de wetten die geheiligd zijn. Waar kan ik zijn optreden mee vergelijken? Denkt u zich eens in hoe geschokt christenen zouden zijn als iemand in het openbaar de mensen opriep... om, om de bladzijden van de Bijbel als, als toiletpapier te gebruiken. Oh, zeker? Dat zouden mensen schokken. Maar ik geloof niet dat de politie hem daarvoor zou arresteren. Dat komt omdat er bij u scheiding bestaat tussen kerk en staat. Die is er bij ons niet. Dat kan ook niet. Misschien dat men uw godsdienst nog een uh, soort kerk kan noemen. Maar een eigen staat hebt u niet. Dit is het grondgebied van het koninkrijk der Nederlanden. Slecht zolang wij dat toestaan, kapitein. Waarom staat u op? Dit gesprek is nog niet afgelopen, hoop ik. Ik moet terug naar mijn woning. Men wacht vol ongeduld op mij. Zodra u daar bent... draagt u uw mensen op die prediker te laten gaan. Dit is een bevel. Begrijpt u? Pengulu, heeft u mij begrepen? Zeker. Maar ik kan u slechts beloven dat wij hem naar u toe zullen brengen. Dan zullen wij hier het gesprek voortzetten en kunt u zelf een oordeel vellen. Het is beter dat de kapitein mij niet weer begeleidt. Dat zou verkeerd kunnen worden uitgelegd. Nee, nee, meneer de resident doet u geen moeite. Ik weet zelf de uitgang wel te vinden... Dat was een volkomen zinloos gesprek. Ja. Sigaret? Ja. Dan mag ik nou het vuur. Hier, heer, heer. Ja. Uh. Dank je. Zeg, Peter. Probeer jij nog steeds om ze te begrijpen? Hm? Wie? Die eilanden, ja. Nee, ik doe mijn best. Ik scheid dat mee uit, man. Zou je nooit lukken? Aan niemand van ons. Soms vraag ik me af wat wij hier in godsnaam te zoeken hebben. Zou je terug willen? Terug? Terug naar Friesland? Ja, dat zijn soms van die momenten. Dan zou ik er ik weet niet wat voor over hebben maar weer eens uh, te schaatsen. Snikker meer schaatsen. Ik weet nou eens hoe die dingen eruit zien. <laughs> nou ja, laten we ons maar geen illusies maken. Hè? Wie weet keren we nog eens terug en dan barsten we dan daar weer van binnen naar dit godverlaten land. Pff, mensen zijn vreemde wezens, Peter. Ja, verdomme. Hm, een beetje hoe jij eruit ziet. Nou? Alsof je een paar slagen gekregen hebt. Dat heb ik ook. Ik dacht dat ze me vertrouwden. Ben je nou werkelijk zo onnozel, Peter? Ze hebben nog nooit tegen je aangeschopt. Eenvoudig omdat je ze nog nooit voor de voeten hebt gelopen. Maar dan moet je wel. ja. Ik moet die profeet uit hun handen halen voor ze stomme dingen gaan doen. Je gaat al zeker geen, geen geweld gebruiken? Nee, nee. Maar wat moet ik doen als ze hier met hem komen? Moet ik dan tegen ze zeggen, jullie doen maar met hem wat je wilt? Ik, ik kan ze toch geen eigen rechter laten spelen? Ik hoop maar één ding. Wat dan? Dat hij werkelijk wat op zijn kerfstok heeft. Dat we hem dan met goed verzoen kunnen voordelen. Rijp je wel? Zo, ik moet gaan. Eerst even naar mijn man inspecteren, bij het huis van de oppervriester. Heb je daar een wacht neergezet? Wat dacht je? Was afschrikking. Ja, de aanhangers van de profeet zouden een kop kunnen krijgen om uh, hun leider te gaan bevrijden. Hè? En als ze het dan hierheen brengen, dan kom ik ook mee, met een aantal manschappen. Het zou die priesters anders prachtig kunnen uitkomen als ze een grote tegenstander onderweg vermoord Ja, ja. Wij moeten onze heksen erbij houden, Peter. Wij gaan hete uren tegemoet. Dit was het eerste deel van De Profeet. Een spel in twee delen van John Breeschoten. Peter Postema werd gespeeld door Hans Vierman. Zijn vrouw Helene door Gerrie Mantel. Jan Borkes speelde Sjoerd Bergsma. De opperpriester werd gespeeld door Peter Arians. De profeet door Jan Wechter. En Sarina en Alin door Paula Major en Kees van Ooyen. De regie had Ad Leupler.